9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe Egyptische wet die het demonstratierecht aan banden legt... stuit op veel weerstand. Mensenrechtenorganisaties en oppositiegroepen noemen de wet repressief. Volgens de wet moeten demonstraties voortaan drie dagen van tevoren worden aangemeld. Bij gevaar voor de openbare orde kunnen ze worden verboden. Mensenrechtengroepen zeggen dat de wet is bedoeld om politie ingrijpen te rechtvaardigen... Volgens de moslimbroederschap zal de wet de verdeelde oppositie verenigen. We kunnen het er nu allemaal over eens zijn... dat de militaire machthebbers iedereen die nee zegt de mond willen snoeren. In New York is een man aangehouden voor het neerslaan van een Joodse man op straat. Mogelijk practiceerde de dader het knock-out-spel. Een nieuw verschijnsel in Amerika... waarbij het de bedoeling is om iemand met één klap knock-out te slaan. Het slachtoffer is een 24-jarige orthodoxe Jood... De verdachte, een man van 28, zegt dat hij nog nooit van het spel heeft gehoord. En hij ontkent ook dat hij heeft geslagen. De afgelopen tijd zijn er vaker incidenten gemeld... waarbij mensen met één klap bewusteloos zijn geslagen. Soms met fatale afloop. De daders zetten foto's of filmpjes ervan op internet en scheppen erover op.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 KRO, NTR, VPRO, Holland Doc Radio, gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, de hele maand november in Holland Doc Radio, verandering. Straks een gramafoonplaat die niet meer bestond. Althans, er bestond alleen een foto van die plaat. En uit die foto is het geluid gehaald. En hoe, dat hoort u straks. Daarvoor het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs. Daar moet namelijk iets veranderen. Want hun spellen en lezen en schrijven absoluut niet goed. Daarvoor de gruwelijke veranderingen die de Syrische stad Aleppo heeft ondergaan. Maar... Nu eerst de verandering na het slikken van een ecstasy -pil. In de jaren negentig kwam die op ecstasy. Ecstasy is een chemische drug. De werkzame stof heet MDMA. En die MDMA die werkt drie tot zes uur ongeveer. Heeft u, luisteraars, wel eens zo'n ecstasy-pil geslikt? Ik niet, ik niet, ik niet. Maar dat gaat nu veranderen. Hier ligt-ie. Dit is hem. Ik neem hem... Ik neem hem... Nu in. Voel je ineens je hart zo sneller gaan? Ik ga vaak een beetje zweten. En dan opeens... Is alles anders. En... Heb je echt het gevoel dat je een beetje door een andere soort luchtdruk gaat dan de mensen om je heen die dat niet hebben gebruikt? Ja, een enorme energie. Je kan niet meer stilstaan en ja, je gaat vanzelf dansen, op, op lopen. Heel erg lopen. Mensen aanraken, bevestiging zoeken. Yo, voel jij dit ook? Of uh, hoe gaat het met je? Heel bezorgd om andere mensen. Heel veel empathie en liefde. Ja. Mag komen. Hallo. Welkom. Ik ben Floor van Bakken. Ik werk bij Janek Preventie als preventiewerker. Wat okay. wil je testen? Uh, ik heb een, uh, een pilletje. Ik ga een klein beetje eraf schrapen. Ja. Dan ik mijn pil dan de afgelopen jaren zien we dat de dosering in de pillen dus echt enorm omhoog gegaan is. Uh, wat ik zeg, voorheen zag je voornamelijk pillen van 180, 100 milligram. En 120 was dan al best wel zwaar. En nu zie je heel veel pillen die boven de 140 milligram zijn, soms 160 en richting de 200. Ja, hij is herkend. Uh, in deze pil zit gemiddeld 160 milligram MDMA. Oké. Okay. En er zit ook nog een spreiding in van 140 tot en met 180. Uh, dat wil zeggen dat niet alle pillen evenveel bevatten. Dus de pil die jij misschien nog thuis hebt liggen... daar kan dus meer of minder in zitten dan die... Uh... Wat ik wel um, veel zie de laatste tijd... is wat, wat jongere gebruikers die dan hier komen... en die eigenlijk die tijd niet hebben meegemaakt... waarin die pillen 80 tot 100 milligram waren... die dus eigenlijk de afgelopen jaren pas zijn gaan gebruiken. En die dan eigenlijk teleurgesteld zijn... als wij zeggen van nou, er zit 100 milligram in een pil... Want dan vinden ze eigenlijk dat ze ja, genept zijn door een dealer en dat er niks in zit. Terwijl het voor hun een prima dosis zou zijn als, om, om het effect te voelen. Dus dat vind ik ja, wel uh, zorgwekkend. En dan opeens... ...is alles anders. Je hart. Energie. Zweet. Liefde. Luchtdruk. Aanraken. Liefde. Dansen. Je hart. Zweet. Aanraken. Luchtdruk. Nou, ik, ik voel nog niks. Ik voel helemaal niks. De luchtdruk is gewoon nog precies hetzelfde. Ik heb nog net zoveel energie. Het zou natuurlijk kunnen dat regisseuse Eva... de pil heeft vervangen door een placebo. Ik denk toch wel dat dat het geval is. Ecstasy, het werd gemaakt door Marije Schuurman-Hes... van Radiomakers, De smet eindredactie Willem Davids. MUZIEK Geen stad ter wereld is in zo'n korte tijd zo grondig veranderd als de Syrische stad Aleppo. Vanavond drie verhalen over Aleppo. We horen het Aleppo van 2002. Toen was er natuurlijk nog niets aan de hand. Toen waren radiomakers Walter Schlossen en Willem Bruls, die waren daar toen, die maakten daar wandelingen. We horen de bittere waarheid van het Aleppo van 2013 door de ogen van NOS-correspondent Lex Runderkamp. En wij horen een vluchteling die met man en kinderen Aleppo moest ontvluchten enkele jaren geleden. Wij gaan luisteren naar het door Anne Martens gemaakte O Aleppo. Dorp Halleboe, Moschito. Ja. Het is uh, moeilijk hoor. Het gaat over Aleppo. Dus hij heeft het in de weggetje van Aleppo doorgewandeld. Uh, hij ziet alleen maar de bomen van olijven. De bomen van olijven betekenen dat veiligheid, liefde. En hij zei tegen zijn liefde, je hoeft het niet te houden. Ik kom zo, ik ben onderweg naar jou. Aleppo staat bekend als de gevaarlijkste stad op aarde... De nieuwsbeelden van bombardementen, dode soldaten, dode burgers... staan op ons netvlies gebrand. Maar in het grootste deel van de stad, zoals hier, kun je redelijk rustig rondlopen. Ik zou me zelfs belachelijk maken als ik hier met een kogelvrij vest zou staan. De frontlinie, waar het wel een hel is, is vele kilometers hier vandaan. Aleppo beweert de oudste, nog steeds bewoonde stad ter wereld te zijn dus ergens in het vierde millennium, vijfde millennium... voor Christus al bewoond te zijn. Sommige straten in Aleppo lijken echt op Parijs. Ja, de winkels, de bomen, uh, de, de, de huizen, de, de appartementengebouwen daar langs... Dat, dat, dat heeft iets, iets van, van, van Parijs. Misschien is er geen stad op aarde zo veranderd als Aleppo in de afgelopen jaren. Aleppo... Een Syrische stad waar nog maar kort geleden moslims, christenen, Koerden, Armeniërs en Druzen vreedzaam samenleken te leven. Maar de burgeroorlog heeft de stad op vele fronten veranderd. Wat rest er nog van de samenleving en van dat oude centrum, van de zoek en van de zeepindustrie? Drie verhalen, verteld vanuit verschillende perspectieven: twee reizigers, een vluchteling en een correspondent. Willem Bruls en Walter Slossen maakten in 2002 een muzikaal reisverslag van een bezoek aan Aleppo. Met als titel De Zangers van Aleppo. Majad vertrok jaren geleden vanuit Aleppo met haar gezin naar Nederland als politiek vluchtelingen. Alles liet ze daarachter. Zelfs geen foto van haar familie kon mee. En Lex Runderkamp van de NOS reisde als Midden-Oosten-correspondent de afgelopen jaren 14 keer naar Syrië, waarvan drie keer naar de stad Aleppo naar het gebied dat in handen is van de rebellen. Zodra je de grens van Turkije doorgaat en je komt in Syrië... dan is daar geen formele douane meer. Dan kom je al heel snel bij het eerste dorp, en dat heet Azaz. Op de eerste straathoek van dat dorp staat een kapotgeschoten tank... voor een kapotgeschoten moskee. Dan rij je, daarna rijden je door het heuvelachtig landschap. En daad, vlak voor Aleppo krijg je een gebied dat ze een, ja, een soort sniper alley noemen. De, de, de steeg van de scherpschutters. Dus daar moet je altijd even een aantal kilometers vol gas. En uh, de eerste waar je echt voelt, ja hier is, ben ik in Aleppo. Dat is als je net de stad inrijdt, is het een vrij groot verkeersplein. En als je dan linksaf gaat, dan ga je naar het centrum toe. En als je rechtdoor gaat, dan rij je een gebied in waar nog vrij veel wordt gevochten. Maar daar zie je van, oké, okay, hier houdt de wereld een beetje op... hier moet je niet te ver doorrijden. Dus dat brengt je van een... het is een, een oorlijk begin, een prachtig landschap in het midden... en aan het einde begint de oorlog. We zijn vertrokken uit de stille wijk Salibe... naar een wat rumoerige plek in Aleppo. Het begin van onze eerste wandeling door de oude stadswijk... In de verte horen we de stadsgeluiden van het grote Aleppo... een stad groter dan Amsterdam en Brussel. Maar in deze oude wijk treffen we natuurlijk de, de wortels aan... van onze eigen oude beschaving. Ik ben uh, Mayat. Ik kom uit Syrië, uh, van de stad uh, Aleppo. Ik ben getrouwd met syrisch ook een man. Uh, ik heb zelf uh, drie kinderen... Wij zijn naar Nederland gekomen. Wij zijn gevlucht, politiek gevlucht. Mijn man is politiek tegen het regime van Assad. Dus ja, we hadden toen hij in gevaar zat eigenlijk, hadden we samen besloten om naar Nederland te vluchten. Ook in dit doolhof van steegjes, kleine steegjes in het oude Aleppo... raast het verkeer. De brommers die hier tussen de voetgangers die, die, die al, al mutje lopen... dan komt ook nog een keer zo'n brommer keihard aanrezen. En, en ja, je vraagt je af waarom het allemaal goed gaat hier. Een waar doolhof, maar sommige steegjes zijn zo klein... dat er nauwelijks één, één mens doorheen kan. Ja, en dan zie je ze toch met ezeltjes en... En fietsen er doorheen gaan, dat is uh, bizar. Mensen hangen alles op in straten en stegen om het zicht van sluipschutters uh, te dwarsbomen. Ik heb echt straten gezien waar ze allemaal uh, dekens en lakens waar je normaal gesproken gewoon onder onderslaapt allemaal met de lange kant naar beneden opge opgehangen. En dat wappert in de straat. Maar dat geeft ze net genoeg, denken ze, ruimte van als ik hier ren... dan heeft de sluipschutter net wat secondes meer nodig om me te zien. Bussen, auto's. Uh, ja, alles wat recht op kan staan. En het zicht ver vermindert. Bouwplastic, landbouwplastic. Het is een heel raar soort doppels, uh, Aleppo. Als je door de zoek loopt, uh, loop je ook door de tijd. Ja, je ziet.. Uh, je, het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. Uh, je ziet uh, de, naast de ezeltjes uh, zie je ook allerlei kleuren en kleder, kled, klederdracht om het maar even zo te noemen. Je ziet Bedouinen, je ziet Druzen, je ziet, uh, Ara, Je hoort Arabisch, Turks, Armeens, uh, alle talen hoor je door elkaar. Uh, Aleppo lag op, op de zijderoute en eigenlijk was het een soort eindpunt, een, een soort westelijk eindpunt van de zijderoute, uh, waar alles samenkwam. En ook vaak met naar de haven, naar de kust verscheept werd om echt nog een keer op de boot verder gebracht te worden. Maar het is een van de eindpunten van de zijderoute. Um, het systeem van de handel is in feite dat je de dus zoek hebt waar de winkeltjes zijn en waar ook alles verkocht wordt met die straatjes, die overdekte. Straatjes, die lijken bijna gewelven, met die, met die bogen boven. Maar je hebt aan die gewelven, aan die straatjes, heb je telkens kaans of karavanserai zoals het in het Turks heet. En die caravanserai, dat was slaapplaats, logement, dat was kantoor. Dat was uh, waar de handel werd opgeslagen als de caravaan arriveerde. Daar gebeurde alles, alles gebeurde daar wat de handel betreft. En dan werd het weer verder gedistribueerd. Uh, Aleppo heeft, ik denk, twintig, misschien wel twintig grote kaans nog, die allemaal nog bestaan. En waar nog steeds winkeltjes in zitten en handel wordt gedreven. En die zijn hier te zien. Dat zijn eigenlijk kleine paleizen met een uh, binnenplaats. En die liggen naast die zoek met ja. die kleine winkeltjes. Het ene winkeltje na, naast het andere. De zoek is heel, uh, ongeveer 600 jaar oud of zoiets, 400 jaar ongeveer. Ik weet niet zeker. Stiliophora. Hoeveel mensen naar de zoek, deze zoek geweest? Of hoeveel mensen hebben daar herinnerd? Ik heb zelf ook daar herinneringen. Ik heb mijn trouwring daar gekocht. Stil je voor, die winkel is kapot, is helemaal plat. Echt plat, plat. Ik kan echt nog niet geloven. Ik heb de foto gezien, maar ik geloof nog steeds niet. Ik heb een hoop als ik nu naar Syrië, naar Aleppo ga. Ik heb een droom dat, het, dat ik echt langs de zoek gaan. Toen ik mijn trouwerring uh, ging kopen. Wij zijn meer dan één winkel uh, geweest eigenlijk. Want uh, ze hadden de maat van mijn ring niet. Ik had heel dunne vingers. Uh, ik heb het allemaal uh, eigenlijk gepast. Het lukt niet. Uh. En je ziet het gewoon: de, alle mensen die in een winkel uh, werken. gaan naar de buren. Heb jij die maat van een ring? Nee, nee. Je gaat hier uh, rennen naar een andere winkel om te vragen: heb jij die maat? Nee. Ja, wij moeten echt de, de, de trouwring voor die vrouw gewoon uh, eigenlijk uh, hebben, dit en dat. Wij moesten zo hard lachen, ik met mijn man, toen, die tijd. Dus uh, wat grappig is, uh, ik ging gewoon trouwen, zonder uh, trouwring. En over twee dagen heb ik, ben ik naar de winkel geweest om mijn trouwring te krijgen. Het ruikt hier naar zeep. Ja, het ruikt hier heel sterk naar zeep zelfs. Uh, Aleppo heeft een van de vele tradities in de nijverheid: is de zeepindustrie. En uh, de basis van, de belangrijkste basis van, van de zeep is planten. En olijfolie. En die, uh, je ruikt ook een olijfgeur hier, naast de zeepgeur. En als je dan hier zo'n zeepfabriek binnenkijkt... dan zie je een enorme gang met links en rechts enorme stapels... met van die groene blokken die op elkaar gestapeld zijn. Vaak in kringen, waarschijnlijk om te drogen of als opslagplaats. Um, maar je ziet dat er echt een enorme industrie aan, aan zeep is in deze stad. En deze traditionele wijze om zeep te maken gaat nog altijd door... Precies dezelfde manier waarop ze het honderden jaren geleden ook deden. De zeepfabriek bevindt zich tegenover het Kankzinnen al uh, bimaristan. Ja. En uh, die zeep vind je ook weer terug dan uh, in die vele uh, winkeltjes in de Soek. Ja, en dan zie je diezelfde stapels met die zeepblokjes staan. Ah, oh, de zeep. Oh, oh, oh. Jeetje. Kijk. Wat is het verschil hier in Nederland en in Aleppo? Met de douche. Hier worden de mensen iedere dag, voordat ze naar werk gaan of zo, buiten, iedere dag gedoucht. En in, in, in Aleppo, twee dagen in de week mag jij in de douche. Want die, die, die voorbereiding om warm water te krijgen kost heel veel tijd en heel veel olie. Mijn moeder doucht ons allemaal. Wij, wij, wij zijn met zes kinderen. Wat, wat deed ze? Bad, onze badkamer was heel groot. Dus de kachel aan. En dan gaan we met z'n allen naar haar mam. In de badkamer in het uh, Aleppo. Haar mam heet. Dan om ze de beurt. Dan zit ze ons tussen haar benen. En dan gaat ze ons hoofd echt heel, heel hard wassen. En... Maakt niet uit of, uh, of uh, ga ik dood soms. Ik zeg ik, ik kan niet ademen. Nee, doe normaal. Je moet gewoon schoon worden. Hoe hard ze onze hoofd doucht, hoe beter is volgens haar. Dan pakt ze onze hand bijvoorbeeld vast. Dan gaat ze echt heel hard uh, wrijven. Zodat de doodhaat weghaalt. Dan komt een andere broer, dan een andere zus, dan een andere. Om de beurt. Dan gaat het zo met de zeep. Met de, uh, de zeep van Aleppo. En als de zeep in mijn ogen komt, dan gaan mijn ogen gaan verbranden. En als uh, ik klaar ben, dan ga ik dood naar mijn been. Dan trek ik mijn pyjama aan, dan viel ik meteen in slaap. Door de warmte, door uh, brandende ogen, door volle buik. Ik mis het die tijd nu. Eeuwenlang wordt hier zeep gemaakt. En de situatie nu, en dat was vorige winter al zo... en het, begint nu, het is nu weer winter aan het worden in, in Syrië. Mensen zagen hun olijfbomen om. Maar goed, dan kun je zeggen dat zal inderdaad over, dat zal best wel weer aangroeien. Maar op dit moment denk ik dat de zeepindustrie... zo goed als geheel uh, vernietigd is. Waar is het... Zondag en waar is het vrijdag in Aleppo? Dat wordt snel duidelijk als je door de verschillende wijken van Aleppo loopt. Ja, als je nu, zoals wij hier nu door die Al uh, lopen en hier op dat, in dat theehuisje zitten. Um, dan zie je dat het is vandaag zondag en, uh, dit is. En een, een, een, ja, hier begint de christelijke wijk. Maar je ziet toch dat een aantal winkeltjes nog open zijn. Dus dan kun je er toch wel stellig van uitgaan dat dat moslim-eigenaarsen uh, zijn. Die de winkel op zondag gewoon open hebben. Als je hier op vrijdag komt, dan zijn de andere winkels die nu dicht zijn, die zijn dan open. En die nu open zijn, zijn dan dicht. Dus dat wisselt dan van, van geloof. We zitten nu in een straat van zo'n uh wat je noemt een christelijke wijk, zonder dat het een ghetto is natuurlijk. Maar het valt op dat uh, hier uh, de straat eruit ziet... zoals een straat in Amsterdam of in Antwerpen of in Parijs... met heel veel winkels, uh, neonreclames. Uh, alles is hier te koop wat je ook in het Westen kunt vinden. En uh, dit uh, is toch een beeld van... ...een uh, samenleving die ook modern wil zijn. En dat is een grote tegenstelling bijvoorbeeld... ...met die wijken waar veel moslims wonen. Ja, uh, dat zie je als je al door de straat loopt. Je ziet het zelfs aan auto's, je ziet het aan hoe de gebouwen onderhouden zijn... ...zelfs hoe de straten onderhouden zijn. Uh, die christelijke wijken zijn gewoon uh, ja, netter, om het maar zo te zeggen. De christenen zelf hier hebben ook duidelijk... ...meten zich ook aan, aan Europa... Misschien ook om zich te onderscheiden van, van de moslims of om die identiteit uh, mede te waarborgen. Maar je ziet het aan, aan de restaurants, je ziet het aan hoe obers in een restaurant rondlopen. Uh, het is allemaal wat formeler, het is allemaal wat chiquer soms. Uh, terwijl in die moslimwijken het vaak weer wat gezelliger is, en maar wat rommeliger. Toch uh, zie je ook in de christelijke wijken dat uh, hier ook gesluierde vrouwen uh, rondlopen. Wat toch een, een typisch kenmerk is voor uh, de moslimgebieden uh, in Aleppo. Maar uh, tezelfde tijd zie je ook dat uh, de christelijke vrouwen bijvoorbeeld... heel erg houden aan een uh, mooie make-up. Uh, en proberen om er zo, uh, ja, zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien. Wat ja. toch ook wel heel erg opvalt. Waar de islamitische vrouw... Pro eigenlijk bijna gedwongen is ook om zich helemaal af te schermen... gaat hier uh, bijvoorbeeld de vrouwen zich veel meer uh, in het straatbeeld uh, profileren. Het oude centrum van Aleppo, waar ook de beroemde wijk is... waar moslims en christenen en al die eeuwen zo vriendschappelijk met elkaar hebben gewoond... dat is echt in de oude stad van, in het midden van, de, van, van Aleppo. Dat is nu één groot oorlogsgebied. Aan de linkerkant zit de regering... Aan de rechterkant zitten de rebellen. In het noorden van de stad zijn een aantal Koerdische wijken. De oude stad, in het midden van, van dat gebied, uh, zie je hier nog de, de citadel. Dit is een gebied wat nog steeds in, in, uh, in handen is van, van de regering. De, Umayyad, de grote Oemayat-moskee, precies op de rand daarvan. Het is allemaal frontlinie nu. Dus als je ernaar kijkt, is het gewoon, uh, ja. het zijn het spiegels van elkaar. Links regering, rechts rebellen. Haslun goede vrijdag voor de christenen. Maar als het vrijdag is, is het elke vrijdag ook voor de moslims een belangrijke dag. Het is een rustdag. En het is ook de dag waarop sommige broederschappen van moslims een zieker houden. Het is een, een kleine moskee, <coughs> vierkant, met hout aan de wanden. En in die kleine ruimte, daar verzamelen ze zich, te begint een klein groepje met onder leiding van een sheik... die dan de, ja, de voorzitter is... Of de, of de leider van deze bijeenkomst. Die begint de ritmisch te zingen. Die begint ook een ritme aan te geven. Een klein groepje begint te zingen. Er zitten ook een aantal solisten. Langzaam maar zeker druppelen steeds meer mannen binnen. Die gaan ofwel op de grond zitten... en, en gehurkt uh, ook die ritmische gezangen meezingen... of die ritmische woorden meezingen. Vaak Allah. Hè? Een variant op Allah. Of een herhaling van Allah... Dan is er een groep die aan de wanden gaat staan, die rondom, in het vierkant. En diegenen die op de grond zitten, die buigen naar voren en naar achteren. Dus die maken ook een ritmische beweging. Terwijl degenen die aan de wand staan ook echt met hun bovenlichaam naar links en naar rechts, naar voren en naar achteren gaan. Het lijkt alsof iedereen in een soort trance geraakt door dat zingen van die, van die teksten, van die woorden en van die herhalingen van Allah... En op een gegeven ogenblik komt er ook duidelijk een climax die dan afgebroken wordt. En dan beginnen ze weer heel zacht opnieuw, heel langzaam maar ritmisch, beginnen ze weer opnieuw te zingen. Terwijl de mannen tijdens de zieker over en weer bewegen... ...spelen de kinderen buiten, alsof er niets aan de hand is. Ja, dat is dat typische uh, ja, gemoedelijke ook. Ergens het gemoedelijke. Het is... Vader is in extase en ik speel met de bal. Ja, buiten met de bal. De, wat wel zo is, is dat die kinderen ook naar binnen lopen. Je ziet grote ogen naar die schreeuwende en zingende mannen... Ze gaan erbij zitten, ze zeggen geen woord, maar ik heb, ik heb, je ziet hier jongetjes van vijf die, meebewegen, die meebewegen. Sommige kinderen komen wel binnen in de moskee die tijdens doen. de ziekenheden. Ja, die komen wel binnen en die gaan meedoen. En wat we ook al uh, constateerden is dat ja, zo wordt het van de ene generatie op de andere overgedragen. Je gaat als klein jongetje mee en uh, je, je groeit op in, in, in zo'n zo cultuur. Het is dus een smalle straat in Aleppo, Noordoost. Alle rolluiken ongeveer dicht. Eén rolluikje hier is open, want daar zit een mannetje... die verkoopt dus, uh, alles wat hij uit Turkije binnen, binnen weet te krijgen. Van uh, snoepgoed en cakejes en thee en koffie. En uh, hier in dit huis sliep een, sliep een rebelleneenheid... die dan nu op dit moment op, naar een actie toe gaat. Dus dan... Uh, Een hele drukte, want rebellen die, die komen bij elkaar van, oké, okay, we gaan iets doen, en dan hup, dan de straat uit, en dan valt er weer een stilte, en die duurt dan gewoon weer een paar dagen. Mijn familie woont nog steeds in Aleppo, in de stad Aleppo. Mijn broer uh, die in het vechtgebied uh, heeft zijn huis uh, verlaten. En hij is uh, naar zijn schoonmoeder gevlucht, kan ik zo zeggen. Want uh, zijn huis is uh, gebombardeerd. En uh, andere broer ook. Hij woont nu bij uh, iemand van zijn vrouwenkant. Want hij heeft geen meer huis. Mijn zus woont uh, in een veilig gebied eigenlijk, veilige uh, buurt. Mijn moeder woont ook nog steeds in haar eigen huis. Mijn uh, uh, nicht heeft het wel geprobeerd om in Turkije te wonen. Ze is twee weken naar Turkije geweest. En toen zei ze zo, nou nee, als ik doodga, wil ik echt in mijn huis doodgaan. Uh, liever dat wij gewoon zeggen, maar liever dat wij in ons huis, in ons land, doodgaan dan buiten. In een vreemde land met vreemde mensen. De belangrijkste activiteit is denk ik ongeveer het pakken uh, van brood. De, de, de, de, de eetcultuur daar in de Arabische wereld en ook in Aleppo. Men eet ontzettend veel brood omdat alle andere lekkerheden uh, daar is niet zoveel van. Of dat is te duur. Dus ze zijn altijd gewend om het te mixen. Ja, je kan wel een ei eten, maar dan, dat is snel op. Maar als je een ei in een stuk brood rolt, dan voed je je maag uh, makkelijker. Dat, dat is een cultuur waar brood is. is ontzettend belangrijk. Maar ook heel kwetsbaar. Er zijn ontzettend veel van die broodfabrieken gebombardeerd. Uh, dus het is een soort... ook een een, een... een daad van verzet... dat die rebellen proberen... op, op geheime plekken... broodbakkerijen uh, van de grond te krijgen. Dus dat kan een oude garage zijn. Of, maar iets waarvan ze denken... dat, dat kunnen we een tijd geheim houden... dat wij hier een bakkerij uh, hebben. Omdat ze vrezen, en dat is ook vaak gebeurd... dat de bakkerij, zodra bekend raakt waar die is... wordt gebombardeerd. Dus er zit heel veel vernuft in. En ik heb pas geprobeerd om te filmen in zo'n bakkerij. Want nou, dat, dat, dat, was, dat was onbestaanbaar. Ze wilden absoluut niet dat ik liet zien waar dat was. Dat was levensgevaarlijk voor, hun, voor henzelf. Uh, en uh, uiteindelijk kreeg je de situaties dat, dat, dat brood dan uh, op kleinere locaties werd uh, gebakken. En dan kreeg je allemaal broodrijden voor de deur. Omdat iedereen zijn brood wil hebben elke dag. Uh, nou ja, daar hebben we in het afgelopen jaar ontzettend veel incidenten gehad... van bombardementen van, van broodrijen. Dus ook weer als daad van verzet zijn ze toe gaan proberen... om het op een onbekende plek te bakken... en met een koeriersdienst af te leveren... in hompen, in wijken en plekken. Zodat men niet meer in de rij hoeft te staan voor de brood. De redenering waarom dit soort plekken gebombardeerd worden... Brood, broodbakkerijen, broodrijen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen... Ja, ik heb hem nooit kunnen vinden... Maar het gebeurt gewoon elke dag. Dat heb ik kunnen zien. We staan nu in een kaan. Dat is zo'n handelsplaats, een handelsgebouw met een grote binnenplaats. En in het midden weer een kleine moskee. Ja, en, en uh, het, is, het is een van de grootste in Aleppo deze. Maar wat je ziet is dat in het poortgebouw... aan de binnenkant van het grote poortgebouw... prachtig uh, beeldhouwwerk, typisch voor Aleppo... met dat zandsteen dat, dat met als een soort kantwerk gebeeldhoud is. Zwarte en, en, en, en zandkleurige steen en motieven daarin. Twee raampjes aan de, op de bovenste etage van dat poortgebouw... Vertonen echter twee verschillende motieven. Het linker raampje heeft aan de bovenkant een gebeeldhouwd kruis. Het rechter raampje heeft aan de bovenkant een, een, een twee bolletjes op elkaar in de vorm van bloemen. En dat is een, een islamitisch symbool. Het lijkt een beetje op wat je ook boven op de koepels van moskeeën ziet: hè? die bolletjes boven elkaar. Um... Het trekken is, is dat in, in dat poortgebouw... daar was een gebedsruimte. En in die gebedsruimte konden aan de ene kant de christenen bidden... en aan de andere kant de moslims bidden. Dus het, is, het geeft typisch uitdrukking aan die, die historische verbondenheid... tussen christenen en moslims in Aleppo. De handel die ze met elkaar dreven. En dit gebouw zal uit... Ik schat zo de 16e, 17e eeuw zijn, dus al sinds die tijd was die, die samenwerking zo sterk. Maar het is een, wel een, een uniek iets hoor, dit, dit zie je niet vaak, dat ze samen kunnen bidden in, in, een, in één ruimte. Wat me het meest is bijgebleven van mijn laatste tocht uit Aleppo. Dat was in de tijd van de, rond de chemische aanvallen. Toen reek ik weer door dat landschap. Wat ik aanvankelijk altijd wel als een soort prettig, mooi, heuvelig landschap heb gezien. Maar het is ook in mijn hoofd in die zin veranderd dat het het land is waar nu alkaardachtige bewegingen sterk zijn. Dus wat ik een half jaar geleden nog als redelijk onschuldig landschap zag. Uh, een, een treurig landschap, uh, is nu een soort gevaar van... Hey, ik hoop niet dat er om de hoek weer een roadblock ineens staat... Uh, van mensen die we niet kennen. en, en uh, Misschien is het wel weer een Al-Qaeda-groep of zo. Dus ik herinner me dat ik voor het eerst uh, bij het daaruit gaan uh, veel zorgen had. Tot, tot nu toe, van de tiental keer dat ik er geweest ben, was ik meestal zorg, bezorgd als ik erin ging. Van, dan kom ik er goed in en kan ik de plek bereiken en kan ik Aleppo bereiken en onderweg gaat er geen rare dingen gebeuren. Want, en dan ging ik altijd opgelucht weer weg aan het eind. Nu rijd ik terug en heb ik echt zo'n gevoel van: uh, alles is hier een vijand geworden. Ik, ik, ik, als ik autorij door dat soort streken, communiceer ik makkelijk uit de auto. Als je ergens even stopt, dan groet ik of ik zwaai met man, mijn hand. En dan zien ze weer een rare vreemdeling en dat trekt weer aandacht. En... Maar die aandacht die wilde ik helemaal niet meer. Uh... Ik wilde geen enkele aandacht meer trekken. Dus ik zat veel meer ingedoken, zonnebril op. Een beetje weggedoken achter in de auto, weg. Om, om te zorgen, uh... nou ja, in ieder geval, dat uh... die, die toenemende strijd tussen de, de, de rebellen en het vrij, van het Vrij-Syrische leger en de qaeda groeperingen, die zo aan het oplaaien, dat ik de laatste keer voelde van, uh, de volgende keer, niet te snel, heel goed nadenken, goede veiligheidsmaatregelen treffen. Want het wordt echt, het wordt gewoon steeds gevaarlijker daar. Draai halen om, shit en ik, Bukkerbetje laat aan die ijn, ijn, Oyuni ijn, ijn, ijn, Oh, Aleppo. Dit was een VPRO-documentaire gemaakt door Anne Martens. Techniek, Berry Kamer, eindredactie Anton de Goede. En als u meer wilt horen van die wandelingen... van Walter Schlassen en Willem Bruls uit 2002... Op onze site staat een link naar de site van Walter Slossen. en daar staan al die wandelingen op. Onze site is www.hollanddoc.nl/radio. En dan klikt u door naar de pagina O Aleppo. Ik heb hier een stukje zeep uit Aleppo en daar ga ik nu mijn handen mee wassen. In dit stukje zeep, hierin, ligt opgeslagen hoe die stad was. Hoe die stad rook. Dit is de geur van vrede. Dit is olijfolie en laurierolie. Dit is een heerlijke, typisch midden- geur... die je hier eigenlijk nauwelijks kent. En we hopen... Dat deze geur dat we die ooit weer in Aleppo kunnen ruiken. We gaan naar ons eigen land, naar het vredige Nederland. We gaan naar het MBO, het middelbaar beroepsonderwijs. Daar moet van alles aan veranderen. Want mbo leerlingen die kunnen niet rekenen. Hun Nederlands is abominabel. En dat kan gewoon niet langer zo. Dus er komen maatregelen, vindt men. Er moeten maatregelen komen. Vanaf volgend jaar moeten namelijk de leerlingen verplicht eindexamen Nederlands gaan doen. Hé, dat dat nog niet zo was, zeg. En die leerlingen moeten dan ook nog eens een 5,5 halen voor dat eindexamen Nederlands, want anders krijgen ze geen diploma. Wat vinden nu mbo-leerlingen zelf van deze maatregelen? En hun taal- en rekenniveau, is dat echt zo slecht? Vinden ze dat zelf ook? En hoe klinken die mbo-leerlingen eigenlijk? Dat gaan wij horen in... Het ligt niet aan ons. Oh. Al die, wat, wat Al, die Al die vooroordelen over ons dat we geen Nederlands kunnen en niet kunnen rekenen, staan nergens op. Het oh is gewoon moeilijk om uit te leggen. Hoe leg je dat uit? Ja. Die vooroordelen heeft denk ik, te maken omdat we meer uh, MSN-taal en zo gebruiken, daardoor denk ik, maar dat wil niet zeggen dat we geen Nederlands kunnen. Hiervoor nooit zijn ze nooit achteraan gegaan, dat, dat je dat heel goed moest kunnen, of dat je dat uh, moest, soort van moest beheersen. En nu pas komen ze mee. En het is logisch dat mensen dat dan opeens niet meer kunnen. Dat dus ze moesten mm -hmm. vol op de volgers ook een beetje achteraan gaan, en laten zien dat het belangrijk is. Soort van. Dus dat zou misschien wel de redenen kunnen zijn dat de, uh, mbo leerlingen het niet kunnen of uh, moeilijker. Soort van. Maar het is, niet zo, het is niet van belang als het niet dat ze het helemaal niet kunnen. Via de so sociale media zijn we de hele dag bezig. Elkaar ver, um, verhalen te vertellen, foto's sturen, mening te geven. Ja, dan, dan kan je meteen zien wat de mensen allemaal gaan doen en zo. Weet je. Bijvoorbeeld, je schrijft van ja, um, ik was bijvoorbeeld weer naar um, Wallabi gegaan, het is leuk. En ja, dan krijg je ook plaatjes erbij, weet je. En het is een beetje van live. Dus dan maak ik zo'n foto bijvoorbeeld één seconde geleden en zo, wordt het meteen allemaal um, upload en zo. Dus. Ja, dat vinden mensen ja, wel ze, leuk, informatie weet je. Ja, het ja. trekt je sneller aan, soort van. Bijvoorbeeld als het uh, op sociale media en dan lees je ook dingen wat je zelf leuk vindt. En er zitten ook plaatjes wat dan ook bij. Bijvoorbeeld als we dat ook meer bij Nederlands of wat dan ook doen, plaatjes erbij doen. Of eerst een tekst en dan een plaatje en dan weer een tekst. Of niet heel lang het hele lange tekst of zo. Dan, dan gaan mensen er meer naar kijken en lezen. En dan snappen ze dat ook meer door die plaatjes bijvoorbeeld. De meeste van ons leeftijd zitten wel dag en nacht achter de telefoon. En dan heb je afkortingen, dus uh, dat is gewoon standaard eigenlijk. Ja, maar het is eigenlijk niet goed. Maar het is niet goed, ja. is, maar omdat we het zo vaak doen, dan gaan we het gewoon standaard gebruiken. En dan ga je het met Nederlands ook gebruiken, mm -hmm. maar ja. dat is niet goed eigenlijk, ja. Het gaat wel snel, ja, want ja, soms als je moet iets geschreven als je moet gewoon schrijven... In Moskou schrijf je gewoon G-E-W-O-N. Yeah, maar nu nee. nou schrijf je gewoon G-W-N. <laughs> yeah, Snap yeah. je? Want je bent gewoon een op internet of op. Makkelijk. Sneller. Anders ga je, je gaat niet de hele, um, de hele woord uittypen. Weet je, dan doe je gewoon die letters en Ja. Ja, het zijn meestal gewoon normale woorden, dat ja. worden afgekort. Dus gewoon ja, okay, letters ja. worden weggehaald. Ja, en als die letters er op... weer bijkomen, dan is het gewoon normaal Nederlands. De zin opbouwen klopt eigenlijk gewoon alleen ja. letters. Ja, Ga gewoon letters ja, bij, ja, of weg, ja, ver gewoon letters kan of voor de cijfers, ja. Ja, van letters. Ja, dat ook, ja. ja dat maar maar ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik vind het bijvoorbeeld voor een Nederlandse persoon, iemand die goed Nederlands kan schrijven, of zo, is niet, het is niet echt een probleem. Maar een buitenlander bijvoorbeeld. Als je niet goed weet en je weet alleen maar de slechte manier... Ja, dan ga je gewoon met die cijfers werken of zo. En je gaat een toets maken en dan schrijven je voor succes. Dan zet je gewoon een 6 <laughs> daartussen, weet je. En dan denk je van, die weet ook niet anders, snap je? hij weet niet van, ja, dan moet je een um, succes niet met 6 schrijven... maar gewoon met letters, snap je? Dus ja. Participatie. Ja, maar bijvoorbeeld ja. zulke dingen kan je niet ook gewoon op internet opzoeken. Dus het is niet echt een uh, soort van... Uh... Belangrijk als je dat zomaar niet, niet kent. Dat kan je altijd daar gewoon opzoeken. <laughs> Google hoor. Maatschappij. maatschappij. Um. Ja, maatsch macht. ja, maatschappij. heeft eigenlijk met alles te maken. Ook met dit bijvoorbeeld met mensen. Mensen helpen. Dus, uh. Ja, dat is maatschappij. Nee, wat betekent het We leven in de maatschappij. <laughs> ja, dat is gewoon een maatschappij. Ja, gewoon een maatschappij. Gewoon Riteren de wereld. je mensen helpen, mensen met mensen bezig zijn. Dat is maatschappij eigenlijk. Dat je met mensen bezig bent en dat je mensen helpt. Ja, het is gewoon van... Ja, maatschappij is gewoon van... Ja, dat je te werk en zo. En ja, dan, dan doe je mee aan de maatschappij. Het is, het is gewoon een soort van systeem. Een soort, ja... Dat je iedereen moet um, iets aan doen, weet je. Dat je moet gaan werken... En dat je belasting betaalt en zo, denk ik, dat is maatschappij, toch? Al die vooroordelen over ons, dat we geen Nederlands kunnen en niet kunnen rekenen, slaan nergens op. Het is niet onze schuld. Het is wel een beetje, maar niet alleen onze schuld. Want als de docenten goed gaan uitleggen... en misschien als de les niet te lang is en te saai is... dan misschien gaat het wel beter met ons. Dat wij wel Nederlands kunnen en goed rekenen en lezen. Ja, Ik ben het er wel mee eens dat het best wel saai vak is. Uh, ja. <laughs> ja, hoe zou het leuk kunnen? Ik weet niet. Het is saai, omdat je krijgt gewoon uh, persoonsvormen mensen. dat moet je weten en dat moet je leren. En dat is het. En dan krijg je het toets. En als je het snapt, dan is het helemaal saai. En als je het niet snapt, is het ook niet leuk. Dus hoe kan je het leuk? Ja, misschien door spelletjes of zo. Misschien kan je het dan... Wordt het dan leuker? Ja, ik weet het niet. Eigenlijk is het dus gewoon altijd saai. Of je het nou snapt of niet, het is altijd saai. Het ligt niet aan ons, was een NTR-documentaire gemaakt door Tanneke de Groot, eindredactie Willem Davids. En de MBO-leerlingen die meewerkten waren Angelica, Vanity, Vian, Geertje, Maxan en Fiegen. We gaan nu naar. Oud geluid, heel oud geluid, uit de tijd dat je nog helemaal geen MBO had. Die tijd, de tijd van de Ambachtsschool. Je had de mulo, nee, misschien, misschien bestond de mulo nog niet eens. Oud geluid uit de 19e eeuw. We gaan zo het geluid horen van een plaat die niet meer bestaat. Dat is geluid dat is opgedolven door de Amerikaanse geluidsarcheoloog Patrick Feaster... Patrick Fiesler had een print van die plaat uit een tijdschrift. En uit die print heeft hij met moderne technieken het geluid gehaald. En hoe dat in zijn werk gaat. En wat er nog meer valt op te delven. Dat horen wij in het door Lemke -kraan gemaakte De Verloren Plaat. Laat maar horen. Dit is een kartonnen plaat van mijn opa. Muziek uit de jaren 30. Overal vouwen en krassen. Ik kan het niet meer beluisteren. Dit zijn hele langgerekte beschadigingen die helemaal door de groeven heen gaan. En, en dat zijn lastige dingen. Tim de Wolf is geluidsrestaurator en neemt de schade op. Het is allemaal wel, wel weer te herstellen, maar het, het zou een, een hele, hele kluif worden, hoor. Opa heeft deze plaatjes vastgekopieerd op een cassettebandje. Maar mijn cassettenrecorder had ik weggegooid, want die was stuk. Geluidsdragers, de typen, die, die volgen zich steeds sneller op. En ik probeer nu nog maar eens even zo'n zo zo floppy disk uit te lezen. Dat, dat, de meeste mensen kunnen dat niet meer. Ze kunnen nog wel een grammofoonplaat draaien. Ze kunnen nog wel zelfs een 78 toerenplaat draaien. Daarom mag ik de plaatjes niet weggooien. Al ziet het er nog zo hopeloos uit... Nooit de originele weggooien. Want er zit, kan altijd weer een, een restauratietechniek ontstaan, dat het wat onmogelijk lijkt, wel kan. En hij heeft gelijk. Aan de andere kant van de oceaan heeft iemand zelfs een manier ontdekt om een plaat die niet eens meer bestaat, hoorbaar te maken. Dit is Patrick Fiester. Aan de Universiteit van Bloomington, Indiana, houdt hij zich bezig met het conserveren van oud geluid. In de bibliotheek vond hij in een Duits tijdschrift uit de 19e eeuw een zeer gedetailleerde afbeelding van een grammofoonplaat. De print was reclame, de grammofoonplaat was nog maar net uitgevonden en niemand wist nog wat het was. So, when people saw this, they would have marveled about uh, how this dit tijdschrift stond al jaren in de kast en heel veel mensen hebben het gezien. Maar niemand kwam op het idee om een afbeelding van een plaat om te zetten in geluid. Maar hij dacht, nou, die afbeelding zou ik gewoon ook kunnen gebruiken om er geluid uit te halen. Frits Jonker is geluidsarcheoloog en volgt het werk van Patrick Feaster op de voet. Hij heeft alles wat een uitslag over tijd is, als een grafiek dus, omgezet in geluid. Geluid zijn trillingen die zich voortbewegen door de tijd. Dat kun je weergeven in een grafiek. De ene as is de tijd en de andere as bepaalt hoe hard en hoe hoog de toon klinkt. De grammofoonplaat in het tijdschrift was zo gedetailleerd getekend... dat je zo'n grafiek op de plaat kon zien zitten. Viester legde alle golven achter elkaar en met de computer maakte hij van beeld geluid. Moeilijk te begrijpen, maar je kunt het wel horen. Het is een van de allereerste platen. Die kan je nu horen omdat hij die foto ervan weer tot geluid heeft teruggetoverd. Die man verdient bijna een Oscar. Je hoort de stem van de uitvinder van de grammofoonplaat. Het is dus 1889. Het was een testplaat die Berliner gemaakt had. Dat is de uitvinder van de grammofoonplaat. Behalve hij hebben maar heel weinig mensen de opname gehoord. Hij is nooit officieel uitgebracht. Bovendien is hij in de jaren daarna verdwenen. Dat is een cadeautje bij een cadeautje dat je... Ten eerste lukt het om een, een, een afbeelding van een grammofoonplaat uit een heel oud tijdschrift hoorbaar te maken. En dan blijkt het ook nog een plaat te zijn die helemaal nog nooit iemand gehoord heeft. En nog de stem van de man die de grammofoonplaat heeft uitgevonden. Dus dit was al een soort holy grail. Patrick Feaster is al langer bezig om van afbeeldingen geluid te maken. Twintig jaar voordat het eerste geluid afgespeeld kon worden... werd er al geëxperimenteerd met het registreren van geluid. Gewoon om te kijken hoe het eruit zag. Niet om later weer af te spelen. Je praatte tegen een membraan... en een grafietstaafje tekende de trilling op een velletje papier. Deze krabbels werden vaak weggegooid. Maar Patrick maakte de weinigen die er nog zijn weer hoorbaar. En Patrick ontdekte die dingen en die dacht... volgens mij kan ik gewoon een computerprogramma schrijven... waardoor je kan horen wat die spectrogrammen. Uh, voor geluid uh, verbergen. Maar daar waren ze dus echt niet voor bedoeld. En hij heeft dat gedaan. En toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik: Nou, nah, eerlijk gezegd, ik geloof het ook niet. Maar uh, het eerste wat ik hoorde was uh, meteen ook wel de beste: dat is ook Claire Lelune. Daar hoor je echt een, een, een instrument en een meisje. Als je het ziet, is het, een soort, het is een soort kindergekras. Je ziet een, een, een lijntje wat geen enkele betekenis heeft. En daar zit geluid in van een stem uit 1860 met een gitaar. En, uh, ik, ik vond het echt ontroerend. Niemand had deze opnames ooit gehoord. Ook de mensen die ze gemaakt hebben niet. Omdat het nooit bedoeld was als opname. Het, zou, het is heel jammer dat de mensen die dat gedaan hebben het niet gehoord hebben. Want die zijn natuurlijk al 100 jaar dood. Maar die hadden, die hadden het niet geloofd. Die hadden gedacht, dat kan niet. Dat is echt erger dan toveren geweest, denk ik. Deze geluidsregistraties zijn heel erg oud. We kunnen ze nu weer horen. Maar het is geen wereldnieuws. Als dat iemand dat voor beeld had gedaan, dan had de hele wereld op zijn kop gestaan. Namelijk, we hebben foto's ontdekt. Die zijn 20 jaar ouder dan de foto, oudste foto die we hebben. Maar deze man ontdekt geluid wat 20 jaar oud is, maar dat maakt nauwelijks indruk. Van geluiden weet ik ongeveer wat er is. En dan, dan is dit echt wel een hele grote um, aanvulling op wat je kent... Um. En in die zin is het echt, het is niet een metafoor van een slechte vergelijking... om te denken dat er een zaal bij het Rijksmuseum bij ontdekt is. En is er nog meer? Zijn er meer prenten van platen die we nu eindelijk kunnen beluisteren? Welke bijzondere dingen gaan we in de toekomst nog horen? Patrick Viester denkt dat er veel meer is en is in ieder geval op jacht. Ik denk dat het heel waarschijnlijk is dat er meer dan we weten about at present. En ik schaam actief naar archieven die dingen zoals dat hebben. Like Frits Jonker houdt het in de gaten. Volgens mij kan je dus nu geen uitspraak meer doen over wat nog kan. We hebben zo de boot gemist. Iedereen die met geluid bezig was, heeft het totaal over het hoofd gezien. Nou, dan kan je nu niet zeggen, we hebben het nou wel gehad. Ik denk, ik ga nu wachten van, wat komt er nou nog meer? Wat komt er nou nog meer? Maar ik weet natuurlijk niet wat dat is, want dat we, dit wist ik twee jaar geleden ook niet. Het was een NTR-documentaire gemaakt door lemke -kraam Techniek. Alfred Koster, eindredactie Ottoline Rijks. En nu zijn wij aan het einde gekomen van de themamaand Verandering. Maar de verandering in Holland-Doc is nog niet ten einde. Het spook der bezuinigingen waart rond door Hilversum. En dat betekent dat ik word ontslagen. Vanaf 1 januari mag ik dit programma niet meer Presenteren. Ik ben een freelancer en alle freelancers die moeten eruit. Dus er komt een nieuwe presentator vanaf 1 januari. Maar het programma blijft voorlopig bestaan. Volgende week dan ben ik er nog. De documentaire Jezus, Je Moeder, Je Buurvrouw, Je Vriendin. Dat is een documentaire waarin we een abortusarts volgen. En ook volgende week deel 1 van de serie Toevallige... Gesprekken. Redactie apestatiohollanddok.nl Dat is ons adres. Zometeen hier de sport, maar eerst het journaal. En wij zijn er volgende week weer. Dag, dag, dag, dag, Europees Voetbal op Radio 1. Dinsdag om half negen in de Champions League. En daar prachtig zich! Wat een goal. Jongen, jongen, jonge! Ajax, Barcelona. Indraaiende bal met de tweede paal. Mooi stand. Daar gaat iedereen. Zit erin. Ja. De Champions League. Dinsdag in Langste Lijn om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? Um, 50.000. Nee,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 Dit is Radio 1.